9 uur Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Langeboom bij Nijmegen is een voetbalwedstrijd uitgelopen op een grote vechtpartij. Een speler van schadewijk Os had een speler van voetbalclub Langeboom onderuit gehaald. De scheidsrechter trok daarvoor de rode kaart. In reactie trapte de voetballer uit Os tegen het hoofd van de speler uit Langeboom die nog op de grond lag. Daarop gingen spelers van beide teams met elkaar op de vuist. Toen de scheidsrechter de wedstrijd staakte begonnen ook de toeschouwers te vechten. De politie maakte een einde aan de vechtpartij. In een voorstad van Parijs zijn bij een brand in een flatgebouw... drie mensen omgekomen en vier zwaar gewond geraakt. 29 bewoners raakten lichtgewond. Op het moment dat de brand uitbrak, rond 10 uur gisteravond... waren er 75 mensen in het gebouw van zeven verdiepingen. Er werden 200 brandweerlieden ingezet. Na een uur of twee was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk...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 Eurocommissaris Andor heeft geen goed woord over voor de maatregelen... die de Britse premier Cameron wil nemen tegen migranten uit andere EU-landen. In een interview in The Observer noemt Andor de maatregelen dom. Hij zegt dat Cameron er vreemdelingenhaat mee kan aanwakkeren. Cameron kondigde vorige week aan dat hij strengere toelatingseisen... wil stellen aan buitenlandse werknemers... omdat volgend jaar de beperkingen voor Roemenen en Bulgaren worden opgeheven. Cameron vreest dat velen van hen een beroep zullen doen op het Britse systeem zonder daar zelf iets aan bij te dragen. Het weer. In het noorden en oosten eerst kans op een lichte sneeuwbui, later af en toe zon en een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Ja, af en toe een sneeuwbui. Nou, dat uh, uh, zien wij hier uh, ook duidelijk. Uh, als uw wekker nog niet op zomertijd heeft gezet... de grote klok hier in Stadszicht, die staat ook nog niet op zomertijd, zie ik nu. Het is twee minuten over negen. En dit is dus het tweede uur van Vroege Vogels... met uh, een eeuw burgers. Zo een cursus. Tuinreservaten en mooi Nederland. Oeh. Maar eerst werpen we een snelle blik op de camera's van Beleefde Lente. Big Broeder. Het grootste nieuws natuurlijk. Nou, het kan u bijna niet ontgaan zijn. Want ik heb het in bijna alle nieuwsprogramma's deze week gezien. De voorjaarshype van 2013. De geboorte van de jonge vorstjes. Nou, gelukkig had er nu geen spin... Een web gesponnen voor de camera, dus we hebben het allemaal goed kunnen zien. De geboorte niet helemaal, maar je hoorde het des te beter. Afgelopen woensdag begonnen de weeën en na enige tijd werd het eerste forsje geboren. Volgens de trouwe weblogkijkers zijn het zes welpjes. Uh, helemaal zeker weten doen we dat nog niet. Pas als de jongen gaan rondscharrelen of naar buiten gaan... Nou ja, dan weet je natuurlijk precies hoeveel het er zijn. Uh, ook goed nieuws bij de ooievaars. Het derde ei werd afgelopen donderdag gelegd. En volgens mij zag ik net dat gisteravond het vierde ei... Is gelegd. Nou, vanaf het leggen van het eerste ei op 26 maart kunnen we dan gaan tellen... wanneer de eieren ongeveer uh, kunnen uitkomen. En daar zit uh, zo'n 33 dagen tussen. Dus uh, reken het zelf even uit. En dan de slechtvalk. Dit geluid was te horen in een van die clipjes op beleefde lente. Nou, jeetje, het lijkt wel een auto-alarm... Een slechtvalk heeft dan ook alle redenen tot uh, geluiden, want het is nog steeds uh, goede tijden, slechtvalk tijden... bij de slechtvalk. Uh, heel veel onrust. Uh, en de vogels die in, in die grote kasten, die hoge kasten, daar zijn alles behalve monogaam. Iedereen uh, doet het nu, geloof ik, met iedereen. Het mannetje paarde eerst met het zogenaamde uh, vreemde vrouwtje. Dat vrouwtje wat er nu dus de hele tijd zat. Toen keerde het vrouwtje van vorig jaar terug, terwijl iedereen dacht dat ze dood was. Nou, hoe soapserie wil je het hebben? Uh, toen ging hij daarmee paren. En nu is er zelfs een derde vrouw ten tonele verschenen. En ondertussen is er nog altijd, door geen van de vrouwtjes, een ei gelegd. Uh, er is nog hoop, maar als deze soop nog een week of twee duurt... dan is de kans op eieren echt verkeken, wordt vervolgd. Kamerorkest van het Kremlin was dit. Ze speelde het vivatje uit het strijkkwartet in D-groot. Bijgenaamd trouwens het stuk De Leeuwrik van, jawel, Jozef Haydn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het is Pasen en dus... Eierentijd. Volgens de natuurverwachting van Arnold van Vliet... hebben de eerste merels en grutto's hun ei inmiddels gelegd. Behalve dus die merels in de, de tuin van Huij van Wijnhoven. Deze week volgen de eerste tureluur, boomklever, scholekster en torenvalk. Nou, we houden onze vingers gekruist, we duimen mee. Best knap trouwens, want maart was een van de koudste maanden maart... van de afgelopen 100 jaar. Ondanks die kou. Veel voorjaarsbloemen, maagdepan, gele kornoeien, speenkruid... Eh, op de Venolijn gemeld en ik word onderbroken door de brandganzen. Het barst nog steeds van de ganzen, vooral brandganzen en koolganzen ook. En dat is opmerkelijk, want in maart trekken normaal de meeste ganzen weg naar hun noordelijke broedgebieden. Volgens zo van vogelonderzoeken komt dit niet alleen door de lage temperatuur, maar vooral ook door de snoeiharde oosterwind van de laatste weken. Geen ganzen op de venolijn 035-6711-338. Maar luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Ik uit Essink uit Koekangen. Ik zag afgelopen week weer het eerste groepje. Het is van zes exemplaren witte kikstaart. Het vliegtuig dan. Gisteren was ik in Houten. Ijskoud. Een wind die huilde als een valse wolf. En toch zag ik in een voortuintje aan de Vedelaarsborg een veldje met ongeveer vijftien bloeiende pinkste bloemen. En dat nog voor de Pasen. Bertus van de kolk. Op de IVN-tuin in Reden, min 2 graden Celsius. Maar toch. Bloeiende lenteklokjes. Bloemen in de kleine maagdenpalm. En het gevlekt lonkruid. Koklek uit de kwakel. De zon scheen een paar uurtjes. Om kwart over negen hoor ik de eerste tjiftjaf. Wij wonen in de masterplukke polder bij Hasselt. En ik zie vanuit ons raam uh, een wulpenstel met een stuk of acht uh, jongen lopen. De heer Buijs uit Nijmegen. Ik wil even mededelen dat ik omstreeks vijf uur middags... in de Rietstengels bij het Nieuwe Meertje bij Beek-Urbergen... bij Nijmegen een rietgors heb gezien. Jacqueline Noordman, amsterdam En Net ontdek ik in onze tuin de eerste bloeiende lonkruid En de eerste vergeet mij niet... Met vraterweerbrodders in de beeld, ondanks het koude weer, bloeit in onze tuin de gele kornoeien. En vlak voor mijn kamer bloeit nu de veldkers. Een kleine wilde plant met hele kleine witte bloempjes die bijna niet opvallen. Dag, met Hans Gartner Uitnes. Terwijl in het Lauwersmeer er nog ijs ligt, en als je je kop om de hoek van het bos steekt dat je oren er nog zowat afvriezen, is het toch al een klein beetje voorjaar. Want op een plekje wat helemaal kaal gelopen is door de paarden en helemaal uitgelopen is, waardoor het ruul zand is geworden, in de zon is het voorjaar. Want rondom mij heen vlogen daar, nou ik denk wel zo'n stuk of 30, 40 grijze zandbijen. En uh, een voorjaar, ik zou men zeggen op uh, micro uh, formaat. Maar het was prachtig. Dag. En dan nog een bijzondere waarneming die we hier net doen uh, bij het Nadermeer. Uh, ik weet niet of het een eersteling uh, is en zeker geen laatsteling. Maar volgens Lut Kobi die hier net ook binnenkomt binnen wandelen, mag hij zeker op de rode lijst. Er rent hier namelijk een jogger in de sneeuw. Waarvan acte? Dit weekend is het feest in Burgers Zoo in Arnhem. De dierentuin bestaat precies 100 jaar. Deze week kreeg Burgers al een leuke cadeautje. Vanaf nu af aan mag de dierentuin het predicaat koninklijk dragen. Johan Burgers was degene die een eeuw geleden het dierenpark begon. En het is nog steeds in familiehanden. De huidige directeur, Alex van Hoof is achterkleinzoon van de oprichter. Samen met hem en zijn oom, Jan, Jan is Henny Radstaak in de Jagendierentuin, Die nog altijd bezoekers van heinde en verre aantrekt. Twee erwachsenen, allemaal maar vier jaren. Samen ja. is het nooit een euro uur, mensen. Wat zit je eigenlijk in het straatje Dank u. Dat heeft u ook nog gedaan, meneer Van Hoofd. Kaartjes verkocht of niet? Ja, dat hebben we ook nog gedaan. Ponduri. En niet alleen kaartjes verkocht, maar pindazakjes gevuld. 25 cent het zakje. Apennootjes waren dat destijds. Welke tijd hebben we het dan over? Dan hebben we het over de eind 40 jaren begin vijftiger jaren. Ik ben daar opgegroeid samen met broer Anton, de vader van de huidige directeur Alex, en mijn zus Johanna. En we hadden natuurlijk de grootste en mooiste speeltuin die je maar denken kon. En af en toe ook de leukste ja. huisdieren. Als wij met Hansje het edelhert door het park liepen of met weet ik wat voor beesten, vonden we ons de koning te rijk. Jan ja. van Hoof, emeritus hoogleraar etologie aan de Universiteit van Utrecht kleinzoon van Johan Burgers, die het allemaal begonnen is hier. Ja. ja. En Alex van Hoofd, de huidige ja. directeur. Ja. De eerste generatie is degene die gestart is. Het lef heeft gehad om een dierentuin te beginnen. De tweede generatie is degene die ons dierenpark door de Tweede Wereldoorlog heeft gehaald. Met gevaar voor eigen leven. En de derde generatie dat waren mijn ouders. En die zijn gaan vernieuwen gaan innoveren. Onder andere geïnspireerd door mijn oom. Door gedragsonderzoek wat bij allerlei dieren is gedaan. Zij zijn nieuwe verblijven en nieuwe concepten gaan toepassen in dierentuinen. En mijn vrouw en ik als vierde generatie, wij mogen verder met heel toegewijde medewerkers. En gaan wij het eerste stuk van die volgende honderd jaar invullen. Ja. Het is allemaal begonnen in 1913, honderd jaar geleden. Niet hier, maar in Serenberg ja. met de fazanterie. Met de fazanterie. Mijn grootvader was, uh, hij zat in heel iets anders. Hij was bezig met vleeshandel en weet ik er maar wat. Men had de liefhebberij en dat was het verzamelen van fazanten. Maar ja, van het een kwam het ander. Toen kwamen er een paar beren bij. Toen kwamen er lama's bij, kamelen bij. Uiteindelijk leeuwen. Even zwijnen van prins Hendrik, notabene, kreeg iedereen En... Uh, en toen kwamen er allerhande mensen die met het stormtrammetje naar Serenberg kwamen. Een hele onderneming dus. En die wilden Burgers Collectie zien. En toen zei hij, weet je wat, hallo, in de Erker kan ik daar kaartjes voor gaan verkopen. En nou wordt het ineens Burgers Natuur Dierenpark in Serenberg. In 1924 is het hier begonnen. Ja. Maar waar is het precies begonnen? Zullen we daar eens naartoe gaan naar die plek? Ja, nou, we, staan, we staan hier dus nu op, uh, in het oudste stukje van het park. Eigenlijk het enige oude stuk van het park. Hier hebben we nog uh, recht voor ons de, de, de, de rots die dus Johan Burgers uh, in de jaren 40, en ja, uh, jaren 30, jaren 40 van de vorige eeuw heeft gebouwd. En hier staan we bijvoorbeeld bij het verblijf van de giraffen. De giraffen konden echt aan de rand komen. De bezoekers konden ze aanraken, konden ze voeren. Maar um, als we nu dus kijken, dan, dan zie je meteen... Van, ja, dit is eigenlijk niet groot genoeg ja, voor een ja, giraffen. Ja, klein. Die zitten er nu al lang niet meer? Die zitten er al lang niet meer. Die giraffen die zijn verhuisd naar het safaripark waar ze nu 12 hectare hebben om rond te lopen. Ja. En nu is het voor, uh, voor rode duikers die we daarachter zien lopen... en voor bongo's, een, een antilopensoort. Het grappige is, we lopen nu al even binnen. Maar we zien eigenlijk nauwelijks dieren. We zien heel veel groen. Nee, da, da, dat klopt. De dierentuin... Uh... Maar, maar, maar, oh, kom mee. Oh. <laughs> even met de oom Jan mee. Want voordat je nou zegt dat je... Kijk, daar zijn Ja, we lopen gewoon aan nou fantastische... voorbij. zijn ze. Zo actief als ze zijn. De luipaarden. Ja, kijk. Uh, daarom, je moet goed kijken. Oh, oh, ja, ja, ja, ja. Je moet goed kijken. Maar dat moet je in de natuur ook, hè. Ja, je, kunt zeggen, goh, je komt langs een kooi, je komt een hekje... en daar zit het dier klaar voor je om bekeken te worden. Nee, dat dier is daar zijn eigen weg aan het zoeken. Kijk, daar gaat hij. Ja, Heeft mooi, mooi. mooi. Daarvoor. En zo ziet hij er toch veel mooier uit. Dan, oh god, als je nog denkt aan die oude traliekooien... waar hij dan zat te suffen. Die hokken. Die hokken, die hokken. En hier draaft hij rond door het groen. En je ziet hem verdwijnen en verschijnen in dat groen. En dan zeg ik, ja jongens, zo moet je ze zien. Nou kunnen we een chimpanseegeluid krijgen, maar dan moet ik een foefje uithalen. Dan moeten we op de dinges gaan staan. Nee, dat weet ik niet. Want als ik verschijn, dan komt mama, de oudste chimpansee, die komt mij altijd begroeten. Het is echt een icoon in deze populatie, Chimps, voor jullie. Want het is, ja. is wel de, de meest uitgebreide en langst wetenschappelijk onderzochte populatie. Ja. ja. Mama, waar ben je? Oh, oh, oh. oh, ben je daar? Oh, mijfie, ben je daar? Ja, dat is er. Dat is mama. Dat hier is mama. onder zitten. Ja, hey. en uh, ze moet me altijd even gedag zeggen. Hallo, Jambo, zit jij er ook bij? Nou, de hele club zit lekker in het zonnetje, want ze hebben het ook wel gehad met de winter. Ze willen Slank. naar buiten? Ze willen wel naar buiten. Maar het is een uh, fantastisch mooie groep en die is nu zo'n... Uh, wat zeg ik, eh, 40 jaar oud. Ja, 1971, hè? 1971. Nou, het mooie van mama is, is dat mama is de, de oudste bewoner van het park 56 jaar. En Dat is voor chimpansee uh, begrip. Als we dat naar, naar mensen omrekenen, is dat 90 jaar oud. Dus zij, uh, zij is echt de, het oudste. Dat is ook een beetje grijs al, hè? Ze is al heel grijs. <laughs> en zij heeft een hele belangrijke rol gespeeld... in de ontwikkeling van die chimpansee-kolonie hier. Zij was de leidende vrouw die op een gegeven moment... ook als er conflict was, zij een zussende rol speelde. En het is mooi. Om te zien dat zij nog steeds ja, live en kicking is. Het gaat niet meer zo snel, want eigenlijk heeft ze de rollator-leeftijd, eh, om het zo maar eens te zeggen. Maar ze is zeker nog aanwezig. En, eh, en ja, op het moment dat mijn oom, die hier eh, natuurlijk veel onderzoek heeft gedaan en veel is geweest, wordt hij altijd door haar herkend en even begroet. Ja. We gaan naar de bus. We gaan naar de bus. Moeten, ja. Moeten we mama nog even gedag zeggen? Eh, ma maar Nou, gedag zeggen doet ze dat niet. Wat doet ze hier? Nee, ze zegt alleen maar welkom, hè, mama? Oh, oh ja, toch oh. wel. Toch wel. Ja, ja, ja, ja, ja. ach jee. En eh, nou gaat ze ook maar de hand reiken. hè, mama, hoe zou ze zo graag naar boven komen? Want wij gaan er niet bij, bij die chimpansees. Dat doen we niet. We willen de natuurlijke verhoudingen zoveel mogelijk intact houden. Maar als ze in de nachtkooi zit en ik kom voor de nachtkooi zitten... Dan vlooit ze mijn oogharen en dan komen die hele dikke vingers... die komen dan zo en die lichten zo'n ooglid op. Dat moet je wel vertrouwen, hè? En af en toe schrik je even, want dan heeft ze een haar in mijn neus ontdekt... en die trekt ze eruit. Au, oh, dan word ik geëpileerd door mama. Hier is het uh, safari -park. Wateren, langs het ja. safari-park. Vroeger gingen we daar met, met de auto auto's doorheen. doorheen. Dat was op een gegeven moment natuurlijk toch... Geen duurzaam uh, methode om het te doen. Maar het was wel toen, een heel modern toen. Het was toen heel modern en het was natuurlijk wel sensationeel... dat het publiek in de kleine metalen kooien zat... en dat de dieren eromheen liepen. En nu lopen we de bush in. Nu lopen we de bush in. Een tropisch nou, regenwoud. Het is een tropisch bos, hoe je het ook draait verkeerd. Oeh, nou, beslaat mijn bril ineens. Voor ja, mij ook. Gaat even af. Alex de Jas gaat uit, want het ja. is hier inderdaad tropisch heet... Ja. In de bush. Jouw vader, Anton, hij leeft helaas niet meer. Ja. Uh, hij heeft dit bedacht, dit, dit concept, om een heel ecosysteem in een dierentuin ja, te laten zien. Hoe dat werkt. Ja. Met alles, planten, dieren. Ja, hij had eigenlijk al eind jaren 60, begin jaren 70 had hij al de, de droom om een groot tropisch regenwoud na te bouwen. Ja, en de Bush was meteen, in 1988 is de ook gegaan En meteen van begin af aan was het een succes. En er zijn mensen, ook dierentuinmensen, die zeggen van nou... in de geschiedenis wereldwijd van de dierentuinen zijn er een paar belangrijke stappen geweest. De uh, eerste stap was natuurlijk de start van de dierentuinen. De belangrijke stap daarna was Karel Hagenbeck van de dierentuin in Hamburg... Uh, die het roofdierenverblijf ging bouwen. Traliloos verblijf met rotsen en grachten. Daarna kwamen de safari parken met je eigen auto er doorheen rijden... En ja, de Bush, het grootschalig nabouwen van ecosystemen, ja, dat wordt door heel veel mensen in de dierentuinwereld toch ervaren als de vierde belangrijke stap in de dierentuingeschiedenis wereldwijd. Uh, de de, de Bush-test en Ocean en ook de Rimba, die gaan allemaal verder in die lijn. En het is allemaal de lijn om de bezoeker een systeem te laten ervaren. Niet sokken uh, langs de hokken, niet vertellen, maar ga naar binnen en gebruik al je zintuigen en je moet echt op zoek gaan naar die dieren. Af en toe dan komen de kalongs overvliegen, de vleerhonden... die hier de fruit eten, de vleermuis... Die, zit nee, die zitten hier ook? die zit hier ook. Kijk, huppla, daar gaat de vleermuis. Ja, het zich. Een grote. En grote, dat zijn joekels. Dat zijn uh, jongens met een behoorlijke spanbijte. Nou, dat uh, wat zou het zijn, 60, 70 uh, centimeter? Ja, ik denk toch gewoon 60 70 centimeter. Zeker, zeker. En dan, ze hebben ook niet die typische vleermuiskop, maar ze hebben echt een hondenkopje, hè? Wat horen we nu eigenlijk? We horen natuurlijk mensen, kinderen, maar we horen ook vogelgeluiden. Ja, we horen heel divers. We horen natuurlijk de waterval. Weet je, op afstand horen we de Screaming Pia. Dat is een vogelsoort uit de Guyana's. We horen volgens mij wat sneeuwkaptapuitjes. Nou, we horen diverse soorten. Wat is? Dat is de Screaming Pia. Sinds de Bush is er uh, ja, de, de desert, de ocean, sinds een paar jaar de, de Rim, de, de Maleise uh, regenwoud. Ja. Wat wordt het volgende ecosysteem? Nou, we zijn er nu druk mee bezig. Dus we zijn met een uh, klein team van ongeveer 5-6 mensen zijn we hard aan het nadenken over het nieuwe grote project wat we gaan bouwen. Dat gaat nog een aantal jaren duren. En we kunnen nog, we kunnen nog niet zeggen welk systeem dat gaat worden. We oh. vertellen lekker niet wat het is. Nee, <laughs> dat kunnen we nog niet. Nou, dat blijft nog geheim. Succes de komende 100 jaar. Dank u wel. <hijen> Op naar de volgende 100 jaar. Jan en Alex van Hoofd over 100 jaar Burgers zo. Wie nog meer verhalen over de geschiedenis van de dierentuin wil horen... kan naar vroegevogels.vara.nl gaan. Daar staat een extra lange versie van deze reportage. Tango. Een variatie op een lied van Shakespeare was dit... van de Italiaans-Amerikaanse componist Mario Castelnuovo Tedesco. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Vandaag en morgen eten we met z'n allen ruim 30 miljoen eieren... 30 miljoen eieren. Ja, het klinkt veel, maar, er is niks, maar dat is niks vergeleken met de eiproductie onder water. In de Oosterschelde en het Gevelingenmeer zwermen nu miljarden eitjes rond van de grote vlokslak. Eén vlokslakje kan meerdere eisnoeren produceren. En in één eisnoer zitten tienduizenden tot soms wel een half miljoen eitjes. Oké, okay, nou ze zijn wel wat kleiner dan het eitje dat u nu aan het tikken bent. Een vlokslak eitje is maar een fractie van een millimeter groot. Of, ja, klein dus. Nog zo eentje. Van die 30 miljoen eieren die we met Pasen eten... is slechts een zesde afkomstig van een kip uit de wei. Dat blijkt uit onderzoek van Wakkerdier. Dit hoge aantal komt met name door de vele geverfde eieren. Die worden verkocht als scharrel ei. En dat is volgens Wakkerdier allesbehalve diervriendelijk. Zo mogen scharrelkippen nooit naar buiten en zitten ze dicht op elkaar met 9 kippen per vierkante meter. Kortom, gaat u zo aan het ontbijt? Eet dan tenminste een ei uit de wei. Beestachtig. Een supertrawler van het visserijbedrijf Parlevliet en Van der Plas dumpt op grote schaal haring. Dat blijkt uit een intern vangslogboek dat in handen is van Greenpeace. Het zou gaan om anderhalf miljoen kilo dode haring die vorig jaar zomer in zee is gekieperd. De milieuorganisatie heeft bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aangifte gedaan. Campagneleider Pavel Klinkhamer. Wij waren vooral verbaasd over het feit dat we nou bewijs in handen hebben. We horen heel vaak uh, verhalen dat er uh, ook bij deze supertrollers uh, behoorlijke hoeveelheden vis uh, dood overboord uh, gaan. En dat doen ze vooral omdat er betere vis is uh, van een betere kwaliteit dan die ze dan in uh, de netten hebben zitten. Dus dan gaat het uh, dood overboord. Hoe zou je dit nou kunnen tegengaan? Controle. En een groot deel van de visserij wordt toch nog steeds op vertrouwen uh, gedaan. En je moet bedenken dat deze schepen niet veel gecontroleerd worden. Dat 90 tot 95 van de uh, reizen van deze schepen dat ze niet gecontroleerd worden. En dat betekent dat ze kunnen doen en laten wat ze willen. Dus er moet beter gecontroleerd worden, eh, van mijn part... dat er voortdurend eh, een, een waarnemer aan boord is. Want eh, ja, het overboord gooien van miljoenen kilo's vis is natuurlijk eh, te gek voor woorden. Een ontdekking. Het was al eeuwen een groot mysterie. De kale cirkels op de savannen in Namibië. Ze konden groeien tot wel een diameter van 15 meter... En na verloop van tijd verdwenen ze weer. Al tientallen jaren proberen wetenschappers erachter te komen... wat de zogenaamde veercirkels veroorzaakt. Sommige mensen denken zelfs dat het ja, wordt veroorzaakt door buitenaards leven. Maar nee, het is het werk van zandtermieten. Dat blijkt uit onderzoek van een Duitse bioloog... die er deze week over schrijft in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Deze bioloog ontdekte dat in alle cirkels het barst van de termieten... De insecten knagen aan de wortels van het gras, waardoor die plant afsterft. En daarna werken ze dus in een grote kring naar buiten. Door die kale cirkel die zo ontstaat, blijft het regenwater in de bodem opgeslagen. Het weinige water dat valt op de savanne, zou anders eh, ja, via die plant verdampen. Maar dankzij die zelf gecreëerde cirkel komen de temieten dus het droge seizoen prima door. Een actie. Universiteiten moeten geen geld meer stoppen in fossiele energie... die oproepen door Nederlandse studenten deze week... naar aanleiding van de nieuwe campagne van Urgenda, Do the Math... of vrij vertaald Doe je rekenwerk. Directeur Marjan Minnesma. Ja, dit is een campagne die is overgeleid uit Amerika... waar studenten hebben gezegd, als wij onszelf serieus nemen... moeten we eens even heel goed gaan kijken... want we hebben met meer dan 180 landen een klimaatverdrag ondertekend... en we hebben gezegd, we willen gevaarlijke klimaatverandering voorkomen... Dat betekent dat we niet meer dan 2 graden temperatuurstijging willen. En als we dat willen, dan betekent dat dat we nog maar 1 vijfde van alle huidige voorraden van olie, kolen en gas zouden kunnen verstoken. En als we meer gaan verstoken, dan gaan we ruim over die 2 graden heen. En dan wordt het een heel onprettige wereld om in te leven. En die studenten zeggen, well, ja, het is onze toekomst. Dus wij willen eigenlijk dat 4 vijfde van die olie, kolen en gas gewoon in de grond blijft zitten. En dat er dus ook niet meer in ge geïnvesteerd wordt in olie, kolen en gasmaatschappijen, Want dat zijn eigenlijk slechte investeringen. Want als we dit direct werkelijk serieus gaan nemen, dan gaan al die bedrijven uh, kijken naar hun balans. Daar staan al die voorraden op en die zouden ze eigenlijk voor 4,50 moeten af gaan waarderen. En dan blijkt dus dat je aandelen eigenlijk helemaal niet zoveel meer waard zijn. Dus die studenten die zeggen: aan de ene kant is het gewoon puur als je uh, wiskunde doet, een slechte investering. Want dit uh, moet niet en wij willen niet dat er aandelen gekocht worden waar onze universiteiten dan uh, vervolgens straks uh, zepert mee hebben. En aan de andere kant is het ook onze toekomst. Dus we vinden ook inhoudelijk dat we niet moeten investeren in de fossiele industrie, maar in duurzame energie. Bedreigde natuur. Het houdt maar niet op. De ontbossing van het Amazonegebied in Brazilië... Is, de afgelopen half jaar, is het de afgelopen half jaar enorm gestegen. In een paar staten is er meer dan vier tot vijf keer... zoveel bos gekapt als was afgesproken. Uh, dat blijkt uit satellietgegevens. Volgens Greenpeace komt die stijgende ontbossing... door het nieuwe beleid voor de Braziliaanse regenwouden. Vorig jaar werd een nieuwe boswet van kracht... waardoor het voor landeigenaren veel makkelijker is geworden... om ongestraft grote stukken bos te kappen. Greenpeace vreest nu terecht dat de komende jaren alleen nog maar meer Amazonewoud tegen de vlakte zal gaan. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het Orkest speelde het eerste deel uit de eerste Sinfonia Opus 2 van de Italiaanse componist Francesco Pascale Ricci. Hij was niet jarig op 31 maart, maar op 17 mei, maar wel geboren in hetzelfde jaar als Haydn. 17. Welkom in Tuinreservate 17.32. Het gaat toch minder lekker als Melo er niet is, hè? dat merk je meteen. Goed, wij zetten stappen op het grindpad, stappen vooruit met tuinreservaten. Er komt een speciale cursus voor mensen die hun tuin natuurlijker willen maken. Het IVN, een van de organisatoren achter tuinreservaten, heeft die cursus ontwikkeld. Op twee plaatsen, in Nieuwkoop en in Arnhem, draait hij nu op proef. Uh, vijf lesavonden en één of twee excursies uh, buiten, dat is de opzet. Joost Huizing maakt een les mee waarin de cursisten proefjes gaan doen... met grond uit hun eigen tuin. Met cursusleiders Marijke Akerboom en Sonja Reuzer. Oké, okay, welkom allemaal... Uh... Jullie hebben de laatste pagina van les 2 nodig. Ik hou hem even op. Dan ga je kijken, dan ga je kneden met je grond. En dan wordt het... Uh... Nee, lekker vieze vingers krijgen. Lekker vieze vingers krijgen. Okay. Dat hangt er vanaf. Als je zand hebt, dan, uh, dan valt het mee. Maar dan... Ik denk, Nieuwkoop, dat daar toch behoorlijk wat veen zit. Uh, ja, in de, de natuurlijke stukken wel. Maar... De polders hier, dat zijn droogmakerijen. En daar zijn ook nieuwbouwwijken ja. natuurlijk... Uh... We kijken, bij, bij deze mevrouw, wat, ja. wat is ja, het bij dit, u? Dit, nou ja, zover ben ik misschien nog niet, maar... U, u bent al wel uh... met vieze vingers bezig. En ik heb ook al gelikt. Hé? <laughs> is... Moet dat ook? <laughs> nou, dat heb ik niet gezegd, maar ik heb uh, uh, vroeger zelf met les... Uh, een excursie van een geoloog gehad... En die, uh, ja, die, die proefde alles inderdaad. Die rookte eraan, die proefde eraan. En uh, aan het eind van de excursie zat hij van zijn kleine teent. even, mevrouw ja, neemt nu een hapje. er zit wel zand in. Ja, ja. Ik voel dat er iets van zand ja, in ja. zit. Ja, dat dus, is een hele uh, goede manier. ja. Dat kan je proeven. Dat knarst ja, natuurlijk. Maar het is ook een beetje kleiig volgens mij. Ja. Maar dit komt ook niet hier uit dit gebied, hoor. Dit komt uit een gebied waar ik ga wonen. U emigreert? Naar Houten. Ja. <laughs> En dit nou, is, is grond uit Nou, dat is nog gewoon gegroven grond. Er staat nog niks en uh, daar komt een eco-wijk. En uh, daar ben ik uh, mee bezig om met mensen die eco-wijk te bouwen. Ja. En ik heb dus daar even gisteravond nog snel wat grond geschept. En u wilt en, daar een tuinreservat maken? En daar ga ik een tuinreservat maken. Ja, en sterker nog, we gaan daar met z'n allen ook uh, op de mandelige grond een hele grote tuin maken. Dus dat ik is de hoop, gezamenlijke ruimte? Ja, ja, de gemeenschappelijke grond, zeg maar. En uh, ik hoop dat ik daar dan invloed op kan uitoefenen, ja. dat dat ook een reservaatstuin wordt. Uh... Als ja, het goed is, hebt u dan tegen die tijd uh, de cursus afgerond? Ja, zeker. Ja, ja, dat duurt en... nog een paar jaar <laughs> hoor, want we zijn nog uh, niet zo ver dat die wijk te staat. Maar uh, we zijn wel hard op weg. Dus, uh... Ik ga kijken bij anderen hoe dat gaat. Ja. Oh, Als je de pagina van les 2 erbij houdt... Dan kun je gewoon eens kijken of je al die vormpjes uh, die daarop staan, of je die kan maken. En daar kun je al heel veel informatie uit halen. Ik probeer er een bolletje van te maken. Dat is een van de testjes. Kijken of je er een bolletje van kan maken. Dan is het wat kleier waarschijnlijk. Ja, als je er een worstje van kan draaien, is het een kleiachtige Nou, dat lukt jullie hier niet mee, hoor. dat lukt hier Nee. Nee, We komen zelfs niet eens aan een rolletje. Kijk, kijk, kijk daar is mijn worp. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Wat zit erin? Een, een, een duizendpoot? Nee, het is iets met heel veel pootjes. Het is een soort duizend of een miljoen poot. Ja. Oh ja. Sorry, mag vanavond terug. Ja, die moet je wel. Uh, die moet weer terug In leven houden. Ja, die heb ik al vast. Als je dieren wil, dan hoort die er ook bij. Ja, absoluut. Ja, ja, ja, dat is de basis. Sorry, maar ik vind dat u er een beetje mee aan het kliederen bent. Ja, dat ben ik ook. Maar is is, het heeft ook wel iets leuks. Het is wel aardig. We wel droog, de aarde is aardig we droog, om mee te kliederen. Ja, mooie ah, zwarte grond. Ja, ja het ja. ziet er goed uit. Ja, en ik heb een wat grotere tuinen en ook verschillend behandeld. Een gedeelte met compost en een gedeelte zonder eigen compost. En ik wil graag zien of ik dat in de test eruit kan halen vandaag. Of het een beter is dan de ander. Ja, ja, ja. Leuk. ja dat zou leuk. Zijn. Waar, waarom zijn jullie eigenlijk met deze cursus begonnen? Mijn tuin is vrij groen, maar ik wil zo graag meer dieren erin. Ik wil een tuin kunnen horen, niet alleen kunnen zien. Vogels? Heel graag. Die zijn ja. er nu niet? Te weinig. Ik denk dat ik te weinig beschutting heb op dit moment. En bestdragende planten schijnen belangrijk te zijn. Ja. Daar hoop ik dan ook meer over te leren. Hommels heb ik wel heel veel. Vlinders, een aantal soorten. Dat klinkt wel goed. Ja ja, ja, ja, ja. Maar ik leer nog steeds, want ik had nog niet door dat de egel bij ons niet binnenkomt. Dus ik moet echt een gat in, de, in het hek gaan knippen. Ja, en dan komen de katten van de buren ook. Ja, oh, die lopen er al. <laughs> Als de vogels harder vliegen, gaat het goed. Ja. Ik vind het wel heel leuk eruit zien, zo dit gecleaner. Leuk, ja. hè? Ja, zo in de praktijk. Heerlijk. Ik vind het ook zo leuk. Die mevrouw heeft jou ook voor- en achtertuin, aarde mee. En, en verschilt. Ja. <laughs> dat verschilt. Reina de leuk. Smet, jij hebt de cursus ontwikkeld. Ja. En dit is de eerste keer dat je ziet hoe het gaat? Hoe het echt werkt. Ja, ik zit met zo'n smile. Ik vind het zo leuk om te zien. Het ziet er ook zo gezellig uit. Maar hoe mensen dan uh, ja, hun tuin gaan herontdekken... en daarmee op een andere manier hopelijk aan de slag gaan. En mensen die dan zo gedreven zijn. En, uh, ja, dat is het ja. hele doel. Waarom is het IVM begonnen met de tuinreservaten? Ja, het is duidelijk. Wij vinden dat hartstikke leuk. Ja. We willen gewoon voorkomen dat Nederland steeds meer versteent en dat er meer ruimte komt voor de dieren. De egeltjes en de vlinders en de insecten en de amfibieën weer terug. En om de mensen daarbij te helpen ze de weg te wijzen... hebben we die cursus ontwikkeld. Volgens mij staan we een beetje in de weg. Zullen wij even naar buiten gaan en dan praten we in ja. alle rust even verder... Ja. en dan laten we de Legen mensen weer met hun klei aan de gang gaan. Want als je hier naar buiten gaat... Dan sta je in de Heemtuin. Ja, fantastisch is heerlijk. hè? Heerlijk. En kijk eens hoe helder. Het is de tweede les deze week van uh, eigenlijk een soort proefproject. Deze cursus is echt nu voor het eerst zij in uh, IVN Nieuwkoop. Dus zij gaan nu de cursus proefdraaien. draaien. Gaan kijken wat ik met heel veel mensen samen allemaal heb bedacht. Of dat ook ja. werkt. Ja. Wat heb je bedacht? De tuin van steen naar groen maken. Ja. Je eigen tuin is leidraad in de cursus. Waarbij mensen kijken hoe de tuin nu is, of dat het een nieuwe tuin is. En steeds neem je je eigen tuinplattegrond mee door de cursus heen. In het begin zal dat misschien nog heel grof zijn en nog geen clue uh, waar je op moet letten. En gaandeweg komen er steeds meer ingrediënten... Om in je tuin toe te passen. En vanavond gaan ze de grond nader bekijken. van ja, wat heb ik nou eigenlijk voor grond in mijn tuin. want dat bepaalt wat je ermee kan doen. En naar elkaars tuinontwerpen kijken, want ze nemen hun schetsen mee. en foto's van hun eigen tuin. Dus je wisselt ervaringen uit. En dat kliederen wat ze nu Heerlijk, doen, dat, dat doe je zelf. Dat niet ga je zo gauw, thuis. He? Je gaat thuis geen proefjes met klei zitten doen als volwassenen. Nee. <laughs> ja, in de komende lessen gaan ze ja. ook nog meer. Hoeveel ik lessen zijn het in totaal? Het zijn vijf lessen in totaal. met twee of drie excursies horen erbij. Want het is niet alleen maar theorie. En hier binnen gezellig uh, zand door je handen laten gaan. Maar ook echt op pad gaan van naar bestaand tuinreservaat. in een heemtuin kijken. wat komen er voor planten bij jou in de omgeving voor. Ja. Want dat bepaalt wat je in je tuin idealiter zou kunnen hebben. wanneer je een tuinreservaat hebt. Dat doet het het beste. Dit is zeg maar een pilotproject. Wanneer gaan we echt van start? Ja, we willen echt van start gaan in najaar, maar het beste periode is het voorjaar van 2014. Dus we zal in najaar. Naaien... Ja, nou ja, er zijn wel al afdelingen die misschien al wel eerder willen, niet alleen IVN afdelingen, ook uh, an andere natuurorganisaties. Nme Centra Er start nu ook een cursus in Arnhem, by the way. Dus ja. zij zijn niet de enige. Uh, na de zomer, dan uh, gaan we gewoon echt uh, los. Maar het zal in het voorjaar 2014, zal ik eerlijk zijn... dat is echt het moment wanneer je tuin gaat opbloeien... om met ja. je tuin aan de slag te gaan. Nog een jaartje de tijd, maar uh, wie niet kan wachten... gewoon kijken of er in september al iets is. Ja, en wanneer je het, uh, heel graag die cursus wilt... en er is in jou, wordt in jouw omgeving nog niet aangeboden... trek aan de bel bij de IVN... en ja. die gaat kijken of ze een cursus kunnen organiseren. Ja. Gaan wij lekker weer naar binnen, is want goed. het is wel koud buiten. En binnen is het... Knusje. Ja. Heeft iedereen zijn grond opgeruimd en het resultaat opgeschreven? Ja. Want uh, anders gaan we te veel tijd verliezen. Ik wou even doorgaan met de volgende test. U bent een hele, hele strenge Ik ben... lerares, he? Ik ben een hele strenge lerares. <laughs> veel plezier nog, de rest van de cursus. Ja, dank u wel. Heeft iedereen zijn grond opgeruimd? Als je dat zo uit het niks hoort, dan denk je, waar gaat het over? Grappig joh, zo'n cursus uh, tuinreservaten. Um, um, mocht u nou meer informatie willen, dat kan natuurlijk, hè, dat vindt u allemaal op onze website. Um, en trouwens, op vroegevogels.vara.nl kunt u ook uw tuin opgeven als tuinreservaat. Hè. Mocht u dat in het verleden geprobeerd hebben en werkte het niet helemaal lekker op de website, met mijn hand op mijn hart beloof ik dat het nu werk wel werkt. Dus geef vooral uw tuin op als tuinreservaat op vroegevogels.vara.nl. Van uh, de vandaag Jozef Haydn was dit het derde deel, Allegro Molto, uit de pianosonate in C. Groot. C. Groot, moet je mij horen, C. Groot. In een uitvoering door de Russische pianiste Elena. En die achternaam die vindt u straks op onze website. Nee hoor, Besprovanik, Als ik het goed uitspreek tenminste. Het stond deze week met chocoladeletters in alle kranten. En ook het nos Shona opende daarmee. Stop de plezierjacht. Het is een van de vele voorstellen van PvdA, van D66 en GroenLinks te lezen in hun initiatiefnota Mooi Nederland. Een groot plan om natuurbeleid eenvoudiger en natuur zelf mooier te maken. Bij ons, bij ons aan tafel Lutz Jacobi, tweede Kamerlid van, voor de PvdA en al meerdere jaren achter elkaar trouwens verkozen tot de groenste politicus. Lutz Jacobi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u dacht, ik stel mijn benoeming tot de groenste politicus maar vast even veilig. <laughs> Nou ja, dat denk ik. Dat is. Uh, nee, zulke dingen, dat werkt niet zo. Nee, daar bent u niet zo mee <laughs> bezig. Nee. nee. Nou, is dit een. Uh, we hadden het net even al over tijdens de muziek. Nu is dit een initiatiefnota. Maar mij was verteld dat jullie met een wet zouden komen. Ja, dat heeft heel ja. goed opgelet. Ja. Dat viel me een beetje tegen, eerlijk gezegd. Ja, is dat zo? Ja. Nou, er staat er ongeveer hetzelfde in hoor. heeft een andere vorm gekeken. Ja, we waren met. Uh, we waren een beetje klaar met de wet. En uh, dat was in het najaar, 2012. Um, en toen kwam uh, het regeerakkoord mm -hmm. en uh, daarin stond weer dat ze uh, de ecologische hoofdstructuur, ons Nederlandse natuurnetwerk, zeg maar, toch uh, weer wilden gaan realiseren. Ja, dat wat en bleker had het eigenlijk helemaal afgeschaft. Ja, bleek dat had het helemaal afgebroken. Ja. En dat is een deel zeg maar, van ons initiatief en toen hebben wij uh, elkaar aangekeken. Ik was natuurlijk ook uh, als coalitiepartner er zeg maar, uh, ondertussen. Ja. Van nou, hoe kunnen wij het, het beste onze doelen bereiken? En als je een wet tegenover een wet gaat stellen... want de staatssecretaris, dat stond ook in het regeerde komt zelf met een gewijzigde natuurwet. Mm -hmm. Dat wij zoiets van, nou, dan kunnen we beter... gewoon uh, helemaal losgaan met al onze voorstellen. Die bieden wij aan aan de staatssecretaris. Die legt ze voor aan de Raad van State. En dan zijn we eigenlijk ook waar we zelf uh, willen zijn. En dan houden we ook nog onze eigen ruimte... bij uh, het Tweede Kamerdebat over de nieuwe natuurwet. Ja, want een wet, als je... een echt een wetsvoorstel in, dan is het kader zo vast omlijnd... dat je daar eigenlijk... Ja, en dit is meer een soort open voorstel. Het dus. ja. Ja. past ook wel in de geest van de staatssecretaris. Die heeft, uh, ze heeft ondertussen ook al een brief uh, naar de Kamer laten gaan... over haar visie op natuur. En die past mm -hmm. eigenlijk ook wel heel erg bij die van ons van uh, mooi uh, Nederland. We hebben... In die zin echt uh, ja, dezelfde visie als de staatssecretaris. Van natuur is uh, iets waar je op een positieve manier mee om moet gaan. Natuur en landschap. En wij zeggen... ja. Ik ga vooral ook uit van de waarden daarvan. En dat is behalve de ecologische waarde van natuurlijk ook... Ja, gewoon de waarde op zichzelf, de intrinsieke waarde. Maar we hebben het ook heel erg over de belevingswaarde van natuur. En we hebben dat gemist in de afgelopen jaren. Ja, want als je bij Bleker had ik altijd een beetje de indruk... dat die natuur juist als iets lastigs zag, wat veel geld kostte ook. Ja, dat is, dat is gewoon eigenlijk, vind ik dat ook... Uh, ja, vind, nou, ik zal een beetje een netjes woord gebruiken. Nee hoor, hoeft niet. Oké, okay, nou, ik vind het echt... Uh, Heel erg uh, heel erg gemeen eigenlijk om zo ons natuurlijk landschap weg te zetten. Mm -hmm. Zo van ja, allemaal regels, lastig, vervelend, zet ons land op slot. Ja. Terwijl ik denk, door uh, ja, met die regels, zeg maar, uh, zo om te gaan, zoals de afgelopen jaren is gebeurd, zet je precies je land op slot. Want elke keer wat er gebeurt, en we hebben de 162 uh, gebieden waar we topnatuur hebben, die zijn op dit moment niet aan elkaar verbonden. Nou, dieren en planten moeten, moeten kunnen bewegen. Die, die, die, die gebieden zijn ook niet in goede conditie. Bijvoorbeeld de waterstand is heel slecht, waardoor het veel minder stikstof kan hebben. Ja, ga dan vooral de hele tijd zitten zorgen over dat die gebieden zo lastig zijn... terwijl je ze ook niet aan elkaar wil knopen en de conditie niet wil verbeteren. Nee, ja, dan blijf je, je Precies. Dus wij zeggen, ga nou eens helemaal de andere kant. Natuur heeft heel veel mooie kansen, toeristisch, recreatief, ook op het terrein van waterberging... Knoopt dat vooral heel veel aan elkaar, dan, heb je, dan bied je land echt gewoon een extra. En dat is, wat ons betreft, mooi Nederland. Ja. Um, de, de notitie heet ook mooi Nederland. Door wie, door wie hebben jullie allemaal laten adviseren? Nou, door echt heel veel mensen. We hebben ook twee keer een kleine mini-conferentie gehouden. Het zijn mensen uit de natuurwereld, maar ook de recreatiewereld. Maar wie bijvoorbeeld? Uh, alle natuurorganisaties. Mm -hmm. moment Ja, wardenvereniging, uh, Zeg maar heel breed. Ja. Frieske Geer. Uh, maar ook uh, mensen als Ed Nijpels, van, uh, die voorzitter van de Boswet is. Uh, dus uit alle hoeken hebben wij. Uh, en, en de AWB. En iedereen heeft uh, zeg maar, uh, daarin mee kunnen praten. Ja, dus ook de recreatieve nou. poot. Uh, een van de punten uit het voorstel uh, werd er met name in de media heel uitgelicht. Deze week die, die plezierjacht. Want. Uh, die, bent u helemaal tegen, je, tegen jagen? Want dat is een beetje wat, wat er zo naar voren komt. Nou ja, die chocoladeletters stonden niet in onze notitie. In onze notitie staat: een notitie Mooi Nederland. Dat uh, jacht is. Want we hebben de jachtlijst uh, voorgesteld om die te schrappen. Hey, waarom ja. hebben we dat gedaan? Op de jachtlijst staan vijf soorten: ik zal even noemen: de uh, uh, ree, de houtduif. De patrijs. Uh, even kijken, ik wist van de week allemaal uit mijn hoofd. Fazant, de fazant, denk ik. Uh, ja, de fazant. Uh, en de haas, mm -hmm. dat zijn de vijf. Die zijn vrij bejaagbaar. Maar onze visie is: jacht dat is het, uh, het laatste middel, zeg maar, als er geen andere middelen helpen. En uh, je moet wel populatiebeheer. Je moet wel evenwicht in je natuur hebben ja. en schade kunnen bestrijden. Plezierjacht, als... nee. Beheersing. Ja, maar eigenlijk ja. is dat al heel langjarig. Is eigenlijk al zo uh, het beleid. Maar iedereen gebruikt steeds het plezierjacht. Hij komt in onze notitie niet voor. Wat we wel zeggen, die vrijbejaagbare soorten. die zijn haaks op onze visie. dat jacht altijd in dienst moet staan van faunabeheer. en van populatiebeheer. En wij willen de faunabeheerinheden in de regio's. zeg maar. Het, de centrale rol laten spelen voor het faunabeheer. Daar hoort ook, zeg maar. de keuze te gemaakt te worden. Elk jaar, welke periode? Welke, za welke zaken zeg maar, uh, van belang zijn voor het natuurlijk evenwicht? Maar dan is mij nu niet helemaal duidelijk wat dan het verschil is met het, met het vorige beleid. Dus die lijst wordt afgeschaft ja. van die dieren waar, dus die vrij bejaagd. Ja, die dieren die verschil. vrij bejaagbaar zijn, zijn straks niet meer vrij bejaagbaar. Zeg ik het zo goed? Ja, wij zeggen dat uh, als je keuzes maakt tot jacht, dan doe je dat om reden van populatiebeheer en dan doe je dat om reden van schadebestrijding. En niet voor je plezier. Nou ja, dat moet je zelf regelen, daar gaan wij niet over. Maar dat woord plezierjacht is heel hardnekkig in, uh, in Nederland. Ja. Wij zeggen, je doet dat niet zomaar. Je doet dat om reden van populatiebeheer. En je, dat is een... Dat is de enige legitimatie voor, voor mij, en ook voor deze indieners. Het stintje van Veldhoven en Jesse Klaver. Uh, stintjes van D6, yes Jesse ja. GroenLinks. Voor ons is dat de enige legitimatie om uh, ja, op dieren, om te, dieren jagen. te kunnen schieten. Ja. Ja. Nou, mooi Nederland is meer dan de jacht natuurlijk. Laten we heel kort even een paar dingen eruit uh, pikken. Uh, Ja, die versnippering. De, of die, we hadden het net over de versnippering van natuurgebieden, maar uh, natuurbeleid zelf is natuurlijk ook versnipperd. Hè? Uh, en jullie vinden dat, dat minder versnipperd moet worden. Maar hoe zien jullie dat dan? Ja, nou, je krijgt nu dat uh, wetten, de natuurbeschermingswet, de florenfaunawet en de boswet, die worden in elkaar geschoven. Ja. Dat trouwens bleek er ook. Uh, daar zijn we ook dat niet op een, tegen. Dat is één nieuwe natuurwet. Dat wordt één nieuwe natuurwet. Maar vindt u ook dat de organisaties samen moeten gaan? Zoals, uh, weet ik veel, een visie tussen uh, natuurmonumenten en staatsbosbeheer. Ik nou, noem maar dat. Ik denk dat het voor het beleid niet echt noodzakelijk uh, is. Als ze doen, dan is dat hun keuze. Mm -hmm. In de praktijk zie ik dat... Dat doen dat ze gewoon... niet, hoor. Maar, maar, uh... okay. maar in de praktijk zie ik dat ze goed samenwerken. En dat is het allerbelangrijkste. Dat dat ze één beheer uh, voeren voor ja. die gebieden waar ze ook uh, met soms met z'n drieën of met z'n tweeën zitten. Je ziet wel meer uh, natuurorganisaties, die, bijvoorbeeld in Friesland, gaan Frieske Geer en het landschapsbeheer mogelijk tot fusie. Ja, als dat goedkoper is en als dat handiger is, dan moeten ze dat doen. Ja, één uh, nieuwe natuurwet nu, die hadden we net al even genoemd, het uh, tegengaan van natuurvandalisme. Dat ja. is ook een belangrijk punt. Dat is zeker een belangrijk punt. Je ik, ziet... Maar het klinkt een beetje als iets waarvan ik denk van... ja, tuurlijk, daar zijn we allemaal voor. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Ja. Nou, ik denk dat er een aantal dingen heel belangrijk zijn. Uh, er zal ook niet alleen uh, vanuit uh, de staatssecretaris van Natuur... Aan gewerkt moeten worden, maar ook uit, uit justitie. Wij vinden dat uh, overtredingen, zeker zware overtredingen in de natuur... dat die, bijvoorbeeld stroperijen mm -hmm. en het doden van roofvogels... en uh, dat soort zaken, dat die uh, hogere prioriteit moeten hebben... bij uh, de officier van justitie. Ja. Uh, boetes wat, moeten wat ons betreft ook omhoog. Maar ook de wijze van toezicht uh, kan een stuk beter. Ik ben er zelf momenteel... Uh... Erg mee aan de slag. Ik wil binnenkort ook een rond de tafel uh, gesprek met mensen uit de natuur. Er zijn een aantal gebieden waar ze heel slim heel erg maximaal met elkaar samenwerken, van AID, en de politie en de boswacht ja. enzovoort. Dus dat moet beter gecoördineerd worden, eigenlijk uh, kort gezegd, meer, meer blauw in het bos, eigenlijk, maar dan groen. Nou, ja, maar ik denk ook, uh, ook het, uh, zeg maar het toezicht en uh, het wakend oog. Het ja. hoeft niet altijd meer geld te kosten. Maar ik denk wel dat het, uh, de natuur verdient het, dat het een stuk beter gaat. Ja. Nou, noemde u in het begin van het gesprek al even de term topnatuur. Want in jullie notitie worden natuurgebieden eigenlijk onverdeeld in twee categorieën. Dus topnatuur, zoals bijvoorbeeld uh, de Veluwe, uh, het Waddengebied. En mooi Nederland, zoals het Groene Hart en het Limburgse Heuvellandschap. Maar is, is mooi Nederland dan geen topnatuur? Uiteraard, het is helemaal mooi Nederland. Maar we hebben daar vooral gekeken naar... Uh, ja, de, dat is een beetje een technische term. Uh, het regime van vergunnen, uh, bij... Uh, onze Natura 2000-gebieden, uh, zeg maar dat, dat is echt het belangrijkste doel, dat de biodiversiteitsdoelen. Ja, uh, maar heel kort even, want wat is dan het verschil in beleid tussen het, een gebied wat als topnatuur wordt ge, ge, gemerkt en uh, een gebied wat, wat onder mooi Nederland valt? Mag ik net uitleggen? Ja, sorry. Ja. Die ene is echt helemaal gericht op uh, zeg maar, ja, de... De conditie van het gebied en de soortenbescherming, dat soort zaken. Daar, uh, daar zijn ook verdragen voor getekend. Heel belangrijk is dat die gebieden aan elkaar geknoopt worden. En dat je daarmee zeg maar, dat flora en fauna kan bewegen... Dat is heel belangrijk voor ons land. Want we zijn eigenlijk een heel klein landje met allemaal kleine losse pareltjes. En dat is gewoon echt heel onhandig. Dat maakt trouwens het termijn, het beheer ook goedkoper. Maar daarnaast, en ik had het net al over recreatieve waarden, de, de, de belevingswaarden. En die zit ook vooral ook in het landschap. En uh, straks, als de gebieden aan elkaar geknoopt worden, dat natuurnetwerk. Die gebieden, maar ook daarnaast heel veel andere waardevolle plekken die niet meer in dit soort type beleid voorkomen... Ja, die vinden wij wel, uh, hoort de overheid een, een waarde en een waardering aan te geven. Ja, maar wordt er dan bijvoorbeeld in topnatuurgebied niet gerecreëerd? Natuurlijk wordt daar ook gerecreëerd. Maar het gaat erom dat die uh, niet allemaal onder dat, uh, zware natuur, uh, die zware natuurwetgeving uh, hoeven te zitten. Ja. En dat wij zeggen van nou, We vinden het belangrijk dat het uh, Rijk een kader stelt. Dus zegt van nou dat zijn hele belangrijke gebieden. Bijvoorbeeld nou, die je net noemde. Hè, het Groene Hart bijvoorbeeld. Prachtig Holland landschap. De ecologische waarde is, is niet hoog. Maar de, de belevingswaarde en de, de toeristische is heel... waarde is heel hoog. Ja. Zo'n gebied ga je in dat, in dat regime zeg maar. Uh, dat hoeft niet allemaal onder de natuurbeschermingswet. Dat, maar dat moet, wel onder een, uh, dat moet wel zorgvuldig behandeld worden... dat je daar niet, als het fijn weidegebied is... dat je daar niet uh, ja. gebouwen gaat inzetten die dat verpesten. Ja, zorgvuldig met de natuur omgaan. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk de crux uh, van uh, deze En notitie. ons landschap. En ja. laten we hopen dat uh, staatssecretaris Sharon Dijksma... Uh, ja, hiermee uh, een, een goede blauwdruk heeft uh, voor haar eigen voorstel. Wat ze hopelijk snel uh, gaat doen. Lut Jacobi, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dank je wel. Graag gedaan. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, aan het eind van deze uitzending nog even terug naar onze venolijnen uh, voor deze melding. Mirjam Wiskerke uit oude landen in de zak van Zuid-Beveland. De sneeuw die in het weekend is gevallen ligt nog op plaatsen... waar deze hoog is opgewaaid of waar de zon niet komt. Maar wat zie ik tussen de middag? Het bruine kiekendiefjong van vorig broedseizoen in zijn eentje. De ouders arriveren jaar in, jaar uit stevast tussen... Ja, 27 en 29 maart. Maar met deze extreme weersomstandigheden zal het mij benieuwen wanneer zij zullen terugkeren. Ja, ik ga nog een paar huishoudelijke mededelingen doen. Op onze website hebben we onder andere een quiz. De vlinderverkiezing natuurlijk, hè. het kan nog. Stemmen op de mooiste vlinder tot 28 april. Opgeven voor tuinreservaten kan ook nog steeds. Komende dinsdag, Vroege Vogels TV. Uh, ik ga op pad met een mosjager. Uh, Menno die gaat vogels ringen. Dus uh, dat komende dinsdag, tien voor half acht op Nederland 2. Over Menno gesproken, die is morgen te zien in een speciale uitzending over uh, Syrië. Hij is afgelopen week uh, naar een vluchtelingenkamp geweest in Jordanië. Dat is ook de reden waarom hij er vandaag niet is. Natuurlijk is hij geen paaseieren aan het zoeken hier bij het meer. Morgenavond is dat te zien um, om kwart over acht op Nederland 2... Uh, wij zijn de volgende week weer. Ik wens u een heel fijne Pasen nog. De worsteling van de Nederlands-Surinaamse saudi Sandvliet. Wat zou ik in gelijke waarde tegen jou kunnen zeggen als jij negen tegen mij zit? 25 jaar, docent op een mbo-school. Maar voor zo'n gevoel vreemdeling in Nederland. Pa, ik voel me niet altijd echt thuis in Nederland. Heeft u dat ook? Deze week in Holland-Doc Radio, de zwarte in het witte land. Suriname en Nederlands, die lopen parallel samen. Maar door de houding van die...